Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens minister De Jonge heeft ons land geen miljoenen vaccins laten liggen. Vorig jaar vroeg de ontwikkelaar van het AstraZeneca-vaccin aan premier Rutte... of het kabinet 10 miljoen euro wilde investeren. Er werd toen niets mee gedaan en dus ging de deal niet door. Sommige Kamerleden zijn bang dat we mogelijk miljoenen vaccins zijn misgelopen. Maar volgens de missionair minister De Jonge klopt daar niks van. Zo werkt het niet. Het is de Europese Commissie die afspraken maakt namens ons uh, met vaccinontwikkelaars. En de Europese Commissie heeft gewoon afspraken met AstraZeneca. En AstraZeneca moet die afspraken gewoon nakomen. Dat is de kwestie die hier speelt. Toch hebben veel partijen in de Tweede Kamer al laten weten dat ze boos en verbaasd zijn over die mislukte vaccindeal. Zij vinden dat het kabinet heel wat uit te leggen heeft... En dankzij het mooie weer was het vandaag hartstikke druk in de parken. Het Wonderpark in Amsterdam ging vanmiddag al op slot, dus deze vrouw stond voor een dichthek. Ik vind het ook wel druk, maar het is wel lekker weer. Dus we wilden even een ommetje maken. Ja, ja. maar dat ommetje wordt niet in het park dan? Ja, nee, nee. Ja. Maar erom, nou, eromheen is het een heel eind. maar... Misschien door de buurt. Een park in Tilburg is ook op slot gegaan. Tientallen jongeren feesten er daarop los met drank en muziek. Agenten hebben boetes uitgedeeld. De eigenaar van een pizzeria uit Drachten krijgt een werkstraf van 100 uur... omdat hij aan de borsten van een werknemster zat. Ook moet hij haar 1000 euro betalen. Tijdens het werk gaf de baas het meisje dat last had van haar schouders... een massage en zat vervolgens aan haar borsten. Zelf ontkent hij dat. Het Nederlands elftal moet vanavond op doelpuntenjacht. Over drie kwartier begint de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. En dat moet eigenlijk wel een doelpuntenverstein worden, want doelsaldo is belangrijk moet gelukkig wel goed komen, denkt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Dat Nederland hier tegen een amateur elftal speelt vanavond, dat blijkt uit veel. Dat blijkt wel uit deze accommodatie. En dat blijkt ook door, door dit bericht op Instagram. Het is wel grappig. De centrale verdediger van Gibraltar, Scott Wiseman, vraagt of ook de spelers van het Nederlands elftal elkaar schoenen nog moeten naaien. Ja, want je ziet inderdaad een foto waarop te zien is dat hij zelf voetbalschoenen probeert op te lappen met naald en draad. De wedstrijd van Jong Oranje is trouwens net klaar. Dat heeft op het EK met 6-1 gewonnen van Jong Hongarije. Het weer nog bijna geen bewolking. Het blijft vanavond ook nog best even lekker. Morgen eigenlijk een herhaling van vandaag. Het is droog en er is veel zon. Het wordt 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 en welkom bij ZFM Jazz. Het traditionele programma op de zondagochtend... van uw favoriete station, Zandvoortse Radio Omroep. Mijn naam is Jaap Funnekotter... en ik ben de komende twee uur uw presentator... en tevens samensteller van dit programma. Zoals u op onze Facebookpagina ZFM Jazz hebt kunnen lezen... Eh, hebben we een thema-uitzending vandaag. En alle... Platen die ik draai, die staan in het teken van één instrument... namelijk de tenorsaxofoon. In diverse hoedanigheden, als uh, prachtig solo-instrument... zoals u hier hoorde, bouwt van Lester Young... met het nummer These Foolish Things Remind Me Of You. Het was een opname uit de grijze oudheid... Uh, 18 april 1945 in New York City in een prachtige bezetting. Het komt uit een mooie serie die heet de Savoy Recordings. Eh, opname allemaal zo uit de tweede helft van de 40er jaren. Eh, de tenorsaxofoon is ook een prachtig instrument om een vocalist te begeleiden. En daarom gaan we nu luisteren naar het Ferdinand Povelkwartet met Geetje Kouveldt. Geetje natuurlijk zingend, Ferdinand op de tenorsax. En verder horen we Kees Slinger op piano, Paul Berner op bas en Joe Kraus op drums. Het is een uh, opname uit 2004 van de CD The Devil May Care. We gaan luisteren naar Someone Like You. Someone like you Cures everything gloomy Turns wrong into right Brightens the night Brings happiness to me Makes me luckier than throw a seven Takes me deeper to heaven Than anyone's allowed to do When your heart is talking, I feel like I'm walking on a cloud But someone like you. Someday I'll find someone I can boast to, somebody to hug a bug in a rug, to snuggle up close to. Dat was Reetje Kouwveld met op sax Ferdinand Povel. En wanneer we een thema-uitzending hebben... waar de Tenorsax uh, in de spotlight staat... dan mag John Coltrane natuurlijk niet ontbreken. Nou, er zijn prachtige cd's van Coltrane, dat weten we allemaal. Uh, ik ben gaan zoeken en ik kwam bij een uh, beroemde LP van hem uit... Blue Train... Blue Train is een uh, Blue Note-opname uit januari 1958, opgenomen in de beroemde van Gelder Studios in uh, Hackensack, New York. Rudy van Gelder, die in die jaren tweede helft 40 en de 50e jaren, zelfs into de 60s. Prachtige opname heeft gemaakt. Het was een van de <coughs> recording engineers van die tijd. Een hele interessante bezetting. John, die op dat moment eigenlijk in, het, uh, uh, in de, de formatie van Thelonious Monk zat. Voor deze plaat uh, werden een aantal jongen, in die tijd jonge toppers bij elkaar gezocht. Dus naast John Coltrane Lee Morgan, natuurlijk bekend van de Jazz Messengers op trompet, en Curtis Fuller op trombone. De jonge toen nog pianist Kenny Drew. Paul Chambers op bass en Philly Joe Jones op drums. Een uh, topbezetting mag je wel zeggen. We gaan luisteren naar een nummer wat ook heel vaak uh, graag gezongen is door Rita Reis. Maar hier horen we het dus geblazen door John Coltrane. I'm Old Fashioned. een beetje wegdraaien. Want het nummer is in zijn totaliteit bijna acht minuten. En dat is voor een uitzending als deze wel erg lang. Maar ik wilde u toch even die sfeer van deze fantastische LP laten proeven. Wanneer je tenorsax als thema hebt... dan kom je eigenlijk alleen maar Giants van de Jazz tegen... Uh, ik heb nu weer klaarstaan een opname uit 1957... opgenomen in de Capitol Studios in Hollywood. En we hebben het over twee tenorsax-giganten... namelijk Coleman Hawkins en Ben Webster. De titel van deze LP was dan ook... Coleman Hawkins Encounters Ben Webster. En ze worden begeleid door niet de minste... Uh, Oscar Peterson op piano, Herb Ellis op gitaar... Ray Brown op bass en Elvin Stoller op drums. You'd be so nice to come home to. duet van Coleman Hawkins en Ben Webster... met de soepele begeleiding van Oscar Peterson. Uh, weer zo'n uh, naam uit de jazz wanneer het om de Noord-Sax gaat... wat nu weer klaarstaat. Dexter Gordon. Dexter Gordon wordt begeleid door Kenny Drew op piano... Paul Chambers op bas en Philly Joe-Jones op op drums. Het komt weer uit de Van Gelder Studio's. Dit keer uit Englewood Cliffs, die studio. 1961 van de CD Dexter Calling. Gaan we luisteren naar Smile. <middels> Dat was Dexter Gordon met Smile. Het is natuurlijk niet alleen uh, Amerikaanse jazz... Uh, waar de tenorsaxofoon saxofoon exceleert. Ook hier in Nederland hebben we een aantal uh, giganten gehad... die uh, dit instrument fantastisch bespelen. En één daarvan was natuurlijk Harry Verbeke. Uh, we gaan hier naar Harry luisteren in een bezetting... met Kees Smal op trompet, Kees Slinger op piano... Jacques Scholz op bas en good old John Engels, hij speelt nog steeds, op drums. Het is een Fontana-opname uit 1964, opgenomen in Hilversum. En het uh, kwam van de uh, LP en CD Brilliant. Het nummer heet Ruined Girl, de Diamond Five met Harry Verbeke. Bye. Dat was onze ZFM Jazz sing, uh, Jingle. Uh, dat was dus de Diamond Five. Uh, we gaan door met wat Nederlands. En dit keer is het Rudy Brink op de Noor. Die Anne Burton gaat begeleiden. Uh, van uh, een nummer, heb ik klaar liggen, van de CD Blue Burton. Uit 1969. Het is het trio Louis van Dijk. Op piano, Jacques Scholz wederom. Net zoals bij de Diamond Five op Bas. En ook weer John Engels op drums. Maar dit keer dus met Rudy Brink erbij. Op de Noor. En Anne Burton als zangeres. En we gaan dan luisteren naar... He was too good to me. He was too good to me. How can I get So close he stood to me Everything seems all wrong now He would have brought me the sun making me smile was his fun When I was mean to him He'd never say Go away now I was a queen Now. It's only natural. mijn programma weten dat ik een grote fan van deze pianist ben. En deze LPCD is genaamd Gene Harris Trio Plus One. Het trio bestaat uit Gene op piano, Ray Brown op bass... en Mickey Roker op drums. Maar ze worden hierbij gestaan door de tenorsaxofonist Stanley Turrentine. Het is een Concord opname uit 1985... en opgenomen live at de Blue Note in... New York City. We gaan luisteren naar Misty. Thank mm -hmm. you. Ja, dat was de mooie. Dat waren de mooie saxofoonklanken van Stanley Tertiin, begeleid door Gene Harris en Ray Brown en Mickey Roker. Ik heb hier een hele interessante uh, plaat klaar liggen. Dat is namelijk John Lewis. En als we John Lewis horen... denk je onmiddellijk aan de Modern Jazz Quartet. Maar het label waar hij op dat moment voor speelde... en dat was Pacific Jazz... die kwam op het idee in 1956... om in een studio in Los Angeles... eens wat andere mensen naast John Lewis te zetten. Hij nam wel Percy Heath mee... Maar daarnaast werd aan deze gelegenheidsformatie Bill Perkins toegevoegd uh, op de Noor. En dat is de reden dat ik hem draai. Jim Hall op gitaar en Chico Hamilton op drums. Een, hele interessante, een heel interessant album genaamd Grand Encounter, 2 Degrees East, 3 Degrees West. En van die cd ga ik draaien, Easy Living.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 Dat was de klank van Bill Perkins op de saxen. Een saxofonist die ik althans niet zo gek vaak gehoord had. Maar toen ik in zijn uh, biografie dook... Uh, zag ik toch dat hij met alle grootte heeft gespeeld. Uh, ik noem uh, de big bands van Woody Herman en Stan Kenton. Uh, hij heeft uh, een quintet gespeeld... waar ook uh, Paul Chambers en Mel Lewis in zaten. Uh, hij speelde met Benny Carter, met Johnny Mandel... Uh, John Lewis, zoals we hoorden, ook met Chad Baker. Uh, hij begeleidde Tormé als zanger. Uh, hij is niet uh, oud geworden. Uh, was uh, geboren, kijk ik even in... Uh, uh, eens kijken, wat was er... Ja. Uh, hij is ongeveer uh, 47 jaar geworden. Nou, dat is niet echt oud. In 77 overleden. Maar een prachtige, zachte, mooie, lyrische tenorsax. Tijd voor uh, wat anders. Max Roach en Clifford Brown. Clifford Brown, ook veel te jong overleden. Briljante trompetist. Maar met het Max Roach en Clifford Brown quintet... komen we ook tegen Harold Land op de Noorsaks. Richie Powell op piano. George Morrow op bas. En de meester Max Roach natuurlijk op drums. Een opname uit 1954 van de LP Jordu. We gaan luisteren naar Dahoud. Yes. Ja, onze jingle. En daarvoor Max Roach en Clifford Brown. En hier hoorde je nou eens de tenorsax van Harold Lang... echt als ensemble-instrument. Dialogerend met die trompet van Clifford Brown. Heel mooi... In Ik vond het trouwens ook een uh, behoorlijk jazz messengers klankje hebben. Maar dat klopt ook wel, want ook die uh, speelde in die tijd. En dat was zo'n beetje de klankkleur die je toen hoorde. Oké, okay, door naar Nederland weer. Uh, Rita Rijs uh, maakte in 1957 een uh, beroemde LP die was genaamd The Cool Voice of Rita Reis. Aan de ene kant van de, uh, uh, van de LP stond opnames met het wessel Ilke. combo wessel Ilke haar toenmalige man. Voordat hij met een waterski-ongeluk om het leven kwam. En op de achterkant opname met de Jazz Messengers van Art Blakey. Uh, opgenomen toen in de States in 1957. Uh, van die tweede kant laat ik na de nieuwsberichten van 11 uur wat horen. Maar we gaan nu... Luisteren naar de Wessel-Ilke-combo met Jerry van Rooyen. In die tijd stond hij nog op de uh, achterkant van de hoes als Gerard van Rooyen, trompet, Toon van Vliet, tenorsax, een van de steunpilaren van uh, de jazz hier in Nederland, Rob Matna op piano, Dick Bezemer op bas en Wessel-Ilke natuurlijk op drums. We gaan luisteren naar There will never be another you. Like Dus ik moet Rita nu jammer genoeg wegveden, Maar we horen haar na 11 nog een keer. We gaan eruit met Shelly Man en Isman. Met op de Noorsaks Richie Kamuka. Every time we say goodbye. Tot na 11.